Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen snel opheldering van het kabinet over vermoedelijke omkoping bij de NS bij de aankoop van treinen. Een consultant zou voor duizenden euro's vertrouwelijke documenten van de NS hebben verkocht aan een Canadese treinfabrikant. De orde ging uiteindelijk naar een Spaanse treinenbouwer. De opdracht gaat over de bouw van 118 treinen van de nieuwe generatie Sprinters die in 2018 worden opgeleverd. De NS doet ook zelf onderzoek naar mogelijke omkoping binnen het bedrijf. Premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd... dat Britse militairen als adviseurs en trainers naar Oekraïne gaan. De eerste groep Britse militairen vertrekt volgende maand. Cameron waarschuwde dat Rusland zal doorgaan... met het destabiliseren van landen in de regio... als het Westen werkeloos blijft toekijken. De Britten zullen Oekraïnse militairen trainen en adviseren... onder meer op het gebied van logistiek en inlichtingenwerk. Ze zullen niet deelnemen aan gevechtsoperaties... benadrukt premier Cameron.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 En daarna ga ik verder met een, uh, de nummer van uh, Dave McKenna en Buddy DeFranco van het album You Must Believe in Swing Autumn Nocturne. To be blue When there's a yellow moon above me They say there's moonbeams I should view But moonbeams being gold Are something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 En u gaat luisteren naar het nummer Chocolate Sunday. En het album heet Stengad's, Gary Mulliken, Oscar Peterson, The Jazz Giants uit 1958.